5 uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Partijen VVD en PVDA onder vuur komen te liggen van de oppositie. Groot deel van de Kamer vindt dat VVD-minister Kamp nu al moet zeggen dat hij dit jaar niet de eerder afgesproken 39,4 miljard kubieke meter gas gaat winnen. Kamp wil niet verder gaan dan het terugschroeven van de gaswinning in het eerste half jaar. Volgens hem is meer informatie nodig om te kijken of ook daarna minder kan worden geproduceerd. Minister Koenders zoekt uit of in het Staakt het Vuren-verdrag voor Oekraïne... een afspraak is opgenomen dat de daders van de MH17-ramp vrijuit gaan. In een Engelse vertaling van de tekst staat dat een amnestieregeling geldt... voor gebeurtenissen die plaatsvonden in de regio's Donetsk en Lugansk. Koenders zegt dat de exacte feiten niet bekend zijn... maar dat voor Nederland voorop blijft staan dat de daders vervolgd en berecht moeten worden. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet. 200 mensen moeten opnieuw op examen voor het rijbewijs. Het CBR laat hun rijbewijzen ongeldig verklaren omdat er met de examens is gefraudeerd. De actie volgt na de aanhouding vorig jaar van een rijexaminator die leerlingen zou hebben laten slagen in ruil voor geld. De kandidaten betaalden hem tussen de 1000 en 2000 euro extra bovenop het examengeld. Eerder zijn al zes rijschoolhouders en een rijinstructeur aangehouden. De fraude kwam aan het licht... doordat er verdacht veel leerlingen slaagden voor hun examen... als ze bij de examinator uit Permerent in de auto zaten. De Nederlander die gisteren in Colombia na een gijzeling werd vrijgelaten... is een vrachtwagenchauffeur uit Arnhem. De man van 52 werkt bij een transportbedrijf uit Bemmel. Volgens de directeur van dat bedrijf... was de man vorige maand op motorvakantie in Colombia. Hij werd meegenomen door het Nationaal Bevrijdingsleger, ELN... een marxistische rebellenbeweging. Gisteren kwam hij vrij... Na onderhandelingen door Nederland, het Rode Kruis en de Rooms-Katholieke Kerk in Colombia. Het weer vanuit het zuiden breiden opklaringen zich uit. Vannacht kan in het oosten nog wel wat nevel of mist ontstaan. Bij minima net onder nul. In het westen koelt het af tot plus 2 graden. Morgen is het flink zonnig, maar in het westen neemt de bewolking dan toe. Tegen de avond mogelijk wat regen. Dan wordt het 8 tot 10 graden. Dit was ZFM. Dit Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de plekken met de meeste vertragingen in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort. Bij Diemen staat 3 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. A4 naar Amsterdam. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Dorp 5. En op de A20 richting Gouda is voor het knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. En een stukje verderop bij Moordrecht 4. A27 Gorinchem en Tussen knooppunt Rijnsweert en Beeldhoven ook 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 ZFM, in 2015 al 25 jaar, live. ZFM, met, met nu de muziekboulevard. Meer luister plezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM.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 Zijn de mensen gelijk en tevreden, daar in dat kleine café aan de handen, daar telt je geld op wie je bent. Yeah mm -hmm. Love is in the air, een optreden van Johannes van Sta en Michel Knubbe. Op 15 februari aanvang 5 uur middags. Love is in the air, love songs uit de UK en de USA. Op akoestisch met gitaar. Meer informatie: Het Wapen van Zandvoort, gasthuisplein nummer 10. I can't stop loving you. I've made a To say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours. time to say Het als dreams of is weer terug van weg geweest. 14 februari gaan we los. Zandvoort gaat deze avond eenmalig door het leven als schargat. En uiteraard is Prins Carnaval ook van de partij. Iedereen is van harte welkom om het Zandvoorts Carnaval van dichtbij mee te maken en te beleven. Want een belevenis, dat zal het worden. Kaarten zijn verkrijgbaar bij onze officiële verkooppunten. Dobby Zandvoort en Sportcafé Zandvoort. We gaan er weer een knallend feest van maken. Mis het niet. Tot dan. Het is niet verplicht om in carnavalsoutfit te komen, maar we zouden het wel op prijs stellen om zoveel mogelijk mensen in thema te komen. Meer informatie, Sportcafé Zandvoort, Duintjesveldweg 1A en de leeftijd is vanaf 18 jaar. Het e-mailadres dannyruimtesoest.hotmail.com En de aanval is half acht s avonds, en het duurt tot 1 uur s'nachts. 5 Entertainment bij Holland Casino met piano piano op 15 februari en de aanvang is half vier middags. Lekker in het gehoor liggende easy listening, evergreens, swingende herkenbare jazzstandaards, American songbook, soft pop songs, bossa's en chansons. Kortom, sfeervolle achtergrondmuziek. De entreevoorwaarde is een minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs. De deskcoat, stijlvol en verzorgd. Meer informatie, Holland Casino Zandvoort, Badhuisplein 7. Prijs per persoon 5 euro, met uitzondering van de favorite cardhoudersorganisatie Holland Casino. Het e-mailadres info@hollandcasino.nl En de website is www.hollandcasino.nl-zandvoort. En de afloop, half acht avonds. Op zaterdag 14 februari genieten van een romantische avond op het strand. Met uitzicht op zee. De chefs van strandpaviljoen Thalesa hebben speciaal voor deze avond een prachtig menu samengesteld. Waaronder een palet d'amour voor twee. Reserveren is gewenst op... Telefoonnummer 0235715660. En voor het gehele drie gangen menu kijkt u op www.talessa18.nl. Vooraf of tijdens het eten kan men weer genieten van de maandelijkse live muziek in Café Het Juttersje. Hiervoor hoeft men niet te reserveren en de toegang is gratis. Deze maand speelt het Kloes van Mechelen kwartet met Nick van der Bos op piano... ...Daniel Kweli op dubbelbas en Menno Veenendaal op drums. Een gastoptreden is voor de charmante zangeres Ellen Volkers. Haar repertoire is breed en zij zal met haar prachtige stem ongetwijfeld inhaken op de romantische Valentijnsdag. Aanvang van Jazz aan Zee is voor deze gelegenheid aangepast. De muziek begint om 6 uur en dat is tot 9 uur s'avonds. Men is van harte uitgenodigd voor deze muzikale en culinaire arrangement. Zaterdag 14 februari, Thalessa, Boulevard Benard, strandafgang 18 in Zandvoort. Beleef het mee in Jazz aan Zee. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. Bw punt ZFM Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River, Life is older, older than the trees, younger. op vele plaatsen grijs en nevelig. In het zuidoosten schijnt ook de zon. Maar komt eerst ook mist voor... ...en lokaal kan het glad zijn door aanvriezing. De middagtemperatuur loopt uiteen van ongeveer 4 graden... ...onder hardnettige bewolking ...tot lokaal 9 graden in de Limburgse heuvels. De wind is zwak, watermatig, uit de zuidelijke richting. In de nacht naar vrijdag zijn er in het zuidoosten opklaringen. Elders is het nevelig... ...met op uitgebreide schaal laaghangende bewolking... Vooral in het noordoosten kan mogelijk weer mist ontstaan. De minimum liggen tussen min 1 graad in het oosten en 2 graden aan zee. De zuidelijke wind is zwak, aan de kust en op het IJsselmeer matig. Vrijdagochtend lost eventuele mist van het zuiden uit op... en verloopt de rest van de dag zonnig en droog. In de avond gaat het in het zuidwesten af en toe regenen. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 7 op de wadden... en lokaal 11 graden in het zuiden. De zuidelijke wind neemt toe, maar matig... Aan de kust en op de IJsselmeer naar nou, vrij krachtig. Zaterdag vrij veel bewolking. De minimumtemperatuur ligt rond de 4 graden. De maximumtemperatuur tussen de 6 en de 11 graden. Zondag vrij veel bewolking. De middagtemperatuur ligt rond de 2 graden. De maximumtemperatuur tussen de 6 en de 9. Er is veel wind uit het oosten. Langs de stranden vrij veel bewolking. Some say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 Van romantische comedie tot musical tot tranentrekker. Laat je dus verrassen. De nieuwe spraakmakende film Fifth Shadows of Grey is gebaseerd op de bestseller van E.L. James. En gaat over de relatie tussen de 27-jarige miljardair Christian Grey en studenten Anastasia Steele. 50 Tinten Grijs is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Het is één van de best verkochte boekenreeksen ooit. Kaarten zijn te koop voor 13,50 per persoon aan de kassa in Circus, online, -circus Zandvoort online www.cinemacircuszandvoort.nl Meer informatie, Bioscoop Circus Zandvoort, Gathuisplein 5. Telefoonnummer 023 5740 574. Ik herhaal 5740 574. En de aanvang is 19.30 uur en het is om half elf s'avonds afgelopen. Thank you. Zondag 15 februari is in de Protestantse Kerk weer de Belcanto-concert. Met medewerking van Wiepke Gutjes Sopraan, Jeroen Bik, Tenor, Gilbert en Broeder, Piano. En het programma is delen uit de eerste acte van De walkuren van Wagner, deel van de eerste acte van Tosca van Pacini, laatste deel van de vierde acte van Aida van Verdi en tot slot nog wat stukken. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend. Meer informatie: Protestantse kerk Poststraat 1. Prijs per persoon: 5 euro. De website is www.classicconcerts.nl en de aanvang is 3 uur s middags. That's a photograph of you, girl Though I try restaurantje in de manenschijn met zijn tweetjes gezellig samen zijn een etentje, een zoentje, een glaasje wijn, zachte vrolijke muziek, de lucht vol romantiek, geneugde louter plezier de hartjes op een kier recht in cupido's vizier rozengeur wat we ruiken, kriebels in de buiken, gezellig zitten dromen, dat er meer zal van komen Even ons laten zweven. Genieten van het leven. Wat kan de wereld toch mooi zijn. Was het maar iedere dag Valentijn. Zonder onderscheid van kleur en ras. Een dagelijks Valentijn eerste klas. Voor iedereen groot en klein. Blijvend gelukkig zijn. Wat is dat toch fijn. Valentijn Superfestijn. Is. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven, maar het kan ook aan de bar of telefonisch. Teams van maximaal vier personen. Het kost 2,50 per persoon. Hou je van spelletjes? Dan is dit je avond. Meer informatie? Café Koper, Kerkplein 6. Telefoonnummer 023 5713546 en de website is www.cafékoper.nl En het begint s'avonds om 9 uur. Drive in de bibliotheek van Zandvoort. 14 februari, aanvang, 1 uur s middags. Speel je met de grootste inspanning een 1 contract of leg je groot slam op tafel? Het kan je zomaar overkomen als je zaterdag 14 februari... deelneemt aan de Valentijn Bridge Drive... in de bibliotheek van Zandvoort. De Bridge Drive begint om 1 uur... en het deelnamebedrag is 5 euro per paar. Dit bedrag is inclusief een kopje koffie of thee. Graag van tevoren inschrijven via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. De Bibliotheek Zandvoort, de Zandvoortse Britclub en Ab van der Molenbeheer hebben de handen ineengeslagen om deze Valentijns-Brit-drive te organiseren. Op deze middag ontmoet je veel verschillende mensen, want je speelt steeds tegen andere paren. Kees Blaas zorgt ervoor dat de wedstrijd goed verloopt... en dat aan het einde van de middag het winnende paar met een prijsje naar huis gaat. Meer informatie, de Bibliotheek Zandvoort, Louis-David's Carré, nummer 1. Zomer of winter, altijd weer ZFM. La Place Rouge était vide.